met het NOS Journaal. In lucht MH17 onderweg naar Garkov. De onderzoeksraad voor veiligheid was er gisteren nog niet zeker van dat dit kon... vanwege de instabiele situatie in het gebied. Wij werden er toen al grotere wrakstukken op diepladers getransporteerd. Onderzoekers zijn sinds vorige week in het rampgebied... om resten te bergen van het neergeschoten toestel van Malaysia Airlines. De wrakstukken worden gebruikt voor een reconstructie van het vliegtuig... dat gebeurt in Nederland. Voor de kust van Cyprus zijn 228 Syrische bootvluchtelingen gered. Ze dreven al enkele uren stuurloos rond in een beschadigde boot. De opvarenden, onder wie 25 kinderen, maken het goed en zijn overgebracht naar een sporthal op het eiland. De Cypriotische kustwacht ontving gisteravond laat een noodsignaal van de boot. Door de sterke wind en een krachtige stroming kon de kustwacht niet in de buurt van de boot komen. Uiteindelijk wist een ander schip de vluchtelingen veilig aan wal te krijgen. In een dorp op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben onbekenden een huis in brand gestoken. Van een woning is weinig meer over. De Palestijnse inwoners van het dorp denken dat dit het werk is van Joodse kolonisten. Op de muren stond in het Hebreeuws dood aan de Arabieren. Of er inderdaad kolonisten achter de brandstichting zitten is niet duidelijk. De spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn hoog opgelopen... na een conflict over bidden op de Tempelberg en een bloedige aanslag vorige week op een synagoge. De staat New York maakt zich na de zware sneeuwval van de afgelopen dagen op voor overstromingen. De temperatuur loopt vandaag waarschijnlijk op tot 10 en morgen mogelijk zelfs 15 graden. Door het smeltwater en de verwachte regen vrezen de autoriteiten dat gebouwen zullen instorten. Volgens de gouverneur van New York zijn hulpgoederen naar het westen van de staat gebracht. Ook liggen er boten klaar om ingezet te worden als mensen moeten worden geëvacueerd.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 in store Love is the drug and I need to score Zo, I hope a men shout out Hulay! Get back, you flee, infest in mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, my mind yeah. I'm gone. Do you see the race coming from oh, my oh, eye, walking oh, to the bridge? did Digimon is making them down? Oh, me and my white sock, short-dealing, can't see a Any caliber oh, do, oh, I think oh, I knew that's why they call me pit This oh, Cause oh, I'm the man of oh, the land, oh, oh, when they to me to say, The beat drops out Manage came to take you home